De Nederlandse minister benadrukt dat toekenning van de gewenste status mogelijk zal leiden tot financiële repercussies vanuit het Amerikaanse congres voor de Palestijnse autoriteit en de VN. En Israël overweegt ook maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor het vredesproces.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 NRC Handelsblad meldde zaterdag dat in Nederland honderden kinderen in vaak slecht onderhouden brandgevaarlijke Turks-Islamitische internaten wonen. Volgens het college in Rotterdam voldoende internaten aan de eisen, maar is het toch wenselijk om toezicht te houden. Wie dat moet doen is nog niet duidelijk. De martínez Nijhoff vertaalprijs 2013 is toegekend aan vertaalster Reina Dokter. Ze krijgt de prijs voor haar vertaling uit het Servo-Kroatisch naar het Nederlands. Aan de Martinez nijhoff is een bedrag verbonden van 35.000 euro. De prijs wordt uitgereikt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dan het weer. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden. Het is een graad of 9, maar onder de bewolking wordt het niet warmer dan een graad of 5. Morgen opnieuw grijs en het wordt dan maximaal 5 graden. Aan met verkeersinformatie Hier staan twee files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 4 kilometer, dat komt door opruimwerkzaamheden. Er is vanochtend een vrachtwagen gekanteld. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Met een vrachtwagen tussen Knobot Lunette en de Meren staat 6 kilometer file. Er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag of Rotterdam kan beter omrijden... via Gorkum over de A27 en de A15.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 Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom. Een stad ter grootte van Dordrecht, dat is het aantal jongeren in ons land dat geen werk heeft. Vanmorgen zijn nieuwe cijfers bekendgemaakt. Welke jongeren komen niet aan een baan? En wat doet werkloosheid met onze jongeren? We praten erover met Eimbert Meulwijk van CNV Jongeren en Mitch Neef. hij is jeugdwerker uit Almere. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, uit Rotterdam. Uit Rotterdam. Dan staat hier Almere. Gaan we onmiddellijk doorstrepen. Ook aan tafel opvoedingscoach Marina van der Wal, met wie we voor het nieuws spraken over de rol van ouders in het alcoholgebruik van jongeren. En Tim Pardijs horen we ook dit half uur. Hij is onze dichter bij de dag. Wilt u iets kwijt over jongeren die niet aan werk komen? Laat het dan weten via Twitter. En dan kunt u het beste de hashtag DDD gebruiken. Als je op zoek wil naar een baantje, je hebt niet echt een diploma... je hebt niet echt iets, dan is het wel moeilijk om wat te vinden. Het was een van de meest kwalijke gevolgen van de vorige crisis in de jaren 80. De jeugdwerkloosheid voorkomen wat er in de jaren 80 gebeurd is, dat er veel jongeren uh, buiten de arbeidsmarkten langdurig komen. Je moet nu uh, eigenlijk op, op je knietjes om je brood aan, aan een baan te komen. Ja, vanochtend kregen we de nieuwste cijfers van uh, het CPB over onze werkloosheid. Er gaat uh, veel aandacht naar 45-plussers die hun baan verliezen, maar ook de jeugdwerkloosheid is opnieuw gestegen. Eimerd Muilwijk van CNV Jongeren, uh, jij hebt de cijfers ook gezien, geschrokken? Ja, zeker geschrokken. Want we hadden gehoopt dat het een klein beetje zou dalen of gelijk zou blijven. En het is toch weer uh, net iets gestegen. Maar dat zijn netto toch weer een paar duizend mensen. Het zijn nu 115.000 jongeren uh, die thuis zitten. Uh, en de, dit zijn dan de officiële cijfers. Maar het is natuurlijk ook nog zo dat er een heel groot deel zich helemaal niet meldt of die nog misschien op een beetje spaargeld inteert... of weer bij de ouders gaat wonen en ook werkloos is. Dus de kans dat dit getal eigenlijk in essentie nog veel groter is... Uh, ja, die is heel groot. Ja, met je neef, merkte jij in het veld ook al... dat jongeren het nog weer moeilijker hebben dan bijvoorbeeld een jaar geleden? Ja, ik merk wel dat er veel meer aanmeldingen komen... en dat er veel meer jongeren zijn die uh, uh, geen werk hebben... of werk zoeken, uh, geen dagbesteding hebben... maar die ook gewoon met de juiste diploma's bij mij terechtkomen... en... Uh, ja, en heel veel kleine, korte contractjes ja, uh, gedemotiveerd bij mij op, uh, op het bureau komen. Ja, en dat ja. zijn mensen die hebben dan in principe wel opleiding gedaan, ja. kwalificaties... Ja. maar kunnen dan nog geen werk vinden. Ja, inderdaad. Die hebben dan wel de juiste diploma's. En um, die hebben ook het idee dat ze gelijk aan de slag kunnen... nadat ze van school af kunnen komen. Ja. Uh, maar ja, dat, die, die raken eigenlijk gedisillusioneerd... Door, uh, doordat ze allemaal verschillende joppies krijgen. En niet en een echte niet, baan. Ja, Klopt. Nee. Eimer, ons viel wel op dat bij jeugdwerklozen onder de leeftijd 16 tot en met 25 jaar wordt gekeken. Terwijl je dan denkt: ja, 16-jarigen hebben vaak nog niet eens een opleiding af, 25-jarigen wel. Waarom is die groep zo samengesteld? Ja, je moet ergens een grens trekken. Daar hebben we ook wel eens discussies mee met van hoe moet je het meten. Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ook op een 16e wel af uitgeleerd zijn. En met name de grote steden in Rotterdam zie je dat ook. Uh, ja, en als je die dan niet in de cijfers mee zou nemen, een 16-jarige, terwijl die wel werkloos thuis zit, ja, dat is ook weer niet goed. Nee. Uh, die cijfers is altijd heel erg ingewikkeld om daar überhaupt de vinger op te leggen. Maar uh, het getal wat nu is, 115.000, dat is dus uh, 13, ruim 13 procent, ja, is ontzettend veel. En we hadden gehoopt dat het nou omlaag zou gaan, hè? want wat in in 2008 hadden we een hele grote piek in één. 2008, 2009. Dat ging toen weer een beetje omlaag. En nu gaat het weer omhoog. Al ja. Afgelopen maanden weer. En scheelt het per opleiding dat je zegt dat iemand die van uh, een hoog opgeleid is vindt makkelijker werk, of juist iemand die laag opgeleid is of MBO misschien? Nou, wat je ziet is dat als je uh, bijvoorbeeld HBO of uh, universitair geschoold bent, dan kan je altijd nog zeggen, uh, tussen haakjes hoor, een, een niveautje lager instappen als het ware. Ze dus zeggen, nou, dit is misschien niet de baan waar ik voor of de, waar ik voor helemaal van gedroomd had of waar ik voor geleerd heb, maar je kan het met mijn capaciteiten wel. Dat is andersom natuurlijk heel erg lastig. Je kan niet zeggen, ik heb uh, nog geen opleiding, ik ga een universitaire functie doen. Je ziet wel dat het voor universitaire mensen in die zin makkelijker is, maar ja, het idee dat je sowieso wel aan de bak komt, daar uh, die tijd is echt over. Ja, die, die klachten hoor ik. Ook. Ja, Marina, ja? ja, die klachten hoor ik ook van juist van mensen die hoger geschoold zijn. Van, je hebt heel veel opleiding. Vaak ook mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan of die politiek uh, betrokken zijn of waren en die dan uh, op hun opleidingsniveau ervaring. Uh, in combinatie met hun jonge leeftijd afgewezen worden. Ja, maar ja, dat is inderdaad het probleem... wat je nog helemaal niet kan meten natuurlijk. Dus je kan mensen die, die thuis zitten... dat kan je meten. Uh, maar het aantal mensen wat eigenlijk een baan aan het doen is nu... waar ze eigenlijk geen zin in hebben... of waar ze, wat, wat niet goed is... of waar ze niet voor geleerd hebben... dat is nog vele malen groter. Uh, ja, En daar kan je natuurlijk wel van zeggen... Nou, die mensen die, die, die, dat is misschien een minder een maatschappelijk probleem... want ze kunnen wel gewoon eten... en ze hebben wel een inkomen... Uh, maar... Onder, onder de radar is dat wel een probleem voor mensen. Want die denken, ja, hoe lang gaat dit duren? Als ja. je architect bent, dan wil je niet al te lang in een andere sector werken. Ja, Mitch, wat, wat betekent het voor jongeren? Want jij zei net, ik kom ze tegen, ze hebben dan de papieren... maar ze krijgen dan eh, nul aanstelling of een hele kleine baantje. Wat, wat, bete wat, wat betekent dat mentaal voor jongeren? Nou ja, ze komen natuurlijk, waar er net al over wordt gesproken... ze komen natuurlijk van school met een idee dat ze aan de slag kunnen. Met een idee dat, dat het niet heel erg veel moeite kost om aan het... Aan het dat, dat, dat. Ik krijg heel veel jongeren krijg ik binnen. Als ik jongeren bij mij binnen krijg, dan zitten ze in drie verschillende fases. Dan de, de, de, ik, ik noem het of ze komen binnen met, met, met de rapper rockster fase. Dus dan komen ze binnen van ja, ik heb mijn diploma, ik kan alles doen uh, wat ik maar wil doen. Ik word een ster. Ik, uh, uh, wat ik maar wil doen, bij wijze van spreken. Hè? Uh, en dan, dan zeg jij, ja, ja. Dan zeg ik, nou, uh, volgens mij moeten we dat een beetje naar beneden halen. In ieder geval naar de realiteit brengen. En dan komen ze in de realiteitsfase. Dan gaan ze om zich heen kijken, dan gaan ze breed kijken. Van ja, oké, okay, wat, wat kan ik nog meer doen? Uh, wat me aanstaat en wat wel in mijn richting is en waar ik kans maak. En dan op een gegeven moment komen ze bij de dadenfase. Dat noemen we gewoon de daden. Omdat ze, ja, uh, dan, dan, dan gaan ze gewoon iets zo doen... Dus ik zeg ook altijd tegen de jongeren van, ja, je moet uh, je kan, je kan niet stil blijven zitten. Je moet op een gegeven moment iets doen, in beweging komen en dan oogkleppen openhouden en dan gewoon kijken van, wat, wat zie ik omheen? Wat kan ja. ik oppakken? Ja. Uh, en, en ja, daar zitten heel veel jongeren, zitten in. Ja. Eymar, je zei net, we hadden gehoopt dat het weer wat zou stijgen, waar, op basis waarvan. Hadden u, hadden, of, of zo dalen, ja. dat het aantal jongeren wat werkloos is, zou, zou dalen. Wat, op basis waarvan hoopten jullie dat dan? Nou ja, uh, wat we, we zagen de afgelopen tijd is dat er... Uh, we hebben een aantal jaren programma's gehad... waarbij we uh, mensen langer op school gehouden hebben. En die kwamen eigenlijk vorig jaar in één keer zo op die arbeidsmarkt op. En er komt een hele bubs in één keer ik denk nou misschien dat die dan nu langzaam een, een baan kunnen gaan vinden omdat ze en, beter opgeleid waren dan de mensen daarvoor bijvoorbeeld. ja want je, je kan op zich wel heel veel doen om tijdelijk jeugdwerkloosheid tegen te gaan er zijn allerlei programma's er is van de week toevallig in de raad in rotterdam uh, voor mijn collega hiernaast is een motie aangenomen uh, waarbij een initiatief van CNV Jongeren voor een startersbeurs... Nou, dat heeft de Rotterdam overgenomen, die gaan het waarschijnlijk nu uitvoeren. Wat, is, wat houdt dat in dan? Een nou, startersbeurs is bijvoorbeeld dat werkgevers krijgen dan een beurs... Een, een stimulans vanuit de overheid om meer jonge mensen aan te nemen. Bijvoorbeeld ook waar ze niet direct nu geld voor hebben... maar het is belangrijk dat die jongeren aan de slag blijven. Want als je op je twintigste één of twee of drie jaar thuis gaat zitten... dus helemaal niets doet... Uh, dat, dat heeft uit het verleden blijkt uit dat je dan ook gedemotiveerd wordt voor de rest van je leven, zeker. Of yes. in ieder geval de jaren daarna. Ja. ja, dat klinkt een beetje uh, defatistisch. Ik bedoel, dan doe je een jaar niks of dan ga je vrijwilligerswerk doen. Dan kan je toch alsnog aan de slag? Of uh, zo werkt het niet? Ja, natuurlijk. Je, natuurlijk, op een gegeven moment kan je wel aan de slag. Maar die demotivatie die werkt wel door. Op andere leefgebieden, op andere terreinen werkt die wel door. Uh, jongeren worden op een gegeven moment passief, die gaan hmm. uh, niet zo snel meer handelen. Uh, ja, er zijn, er zijn uh, talloze voorbeelden die bij mij uh, uh, binnenkomen lopen. En die op een gegeven moment uh, het helemaal niet meer zien zitten. Nee, dus passief ja. worden in, in, in alles. Want ja, uh, ik heb dit geprobeerd, ik heb dat geprobeerd. Het zijn telkens korte periodes. Ik heb een jongen bij mij, die zegt... Die zegt ja, vroeger kreeg ik alleen in de horeca kreeg ik een nul uren contract Nu krijg ik dat overal aangeboden in eerste instantie. Ik heb helemaal geen zekerheid. Mm. ja. ja. En er komt bij ook overigens dat het gaat niet alleen over dat je geen inkomen hebt. Dat is dat is wat je denkt dat je werkloos zit, is het erger is dat je geen inkomen hebt. Maar het heeft ook effect op een relatie die je hebt. Uh, of je die wel of niet hebt. Of, of je een huis kan kopen, ja of nee. Huur. Uh, uh, of je kan huren, ja hmm. of nee. Of je misschien bij je ouders moet gaan wonen, weer, ja of nee. Dus er komt eigenlijk een hele reeks van uh, effecten achteraan... waar je helemaal niet aan denkt. Als je zelf niet werkloos bent, kan je eigenlijk weinig meer voorstellen... wat voor effect het heeft als je s morgens om, negen, of om zeven uur wakker wordt. En dan denk je, ja, wat moet ik eigenlijk de rest van de dag gaan doen? Hmm. Aan de telefoon is iemand die ervaring heeft met werkloos zijn. Maar dan in de jaren tachtig. Goedemiddag, mevrouw Weigand. Ja, goedemiddag. Uh, kent u het een beetje dat we hier allemaal aan tafel bespreken? Ik mij zeer bekend voor, allemaal. Want, wat was er met u in de hand in de jaren tachtig? Ja, ik kwam uh, pas van de universiteit. En denk je, je hebt een goede opleiding, hoog opgeleid. Uh, dus uh, kom jongens aan de slag. Uh, nou was dat nog wel een tijd dat uh, vrouwen op de arbeidsmarkt... hoger opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt... nog niet zo heel vanzelfsprekend was. Zeker uh, op de Veluwe, waar ik toen ook woonde. Dus dat, dat was al een factor die, uh, die tegenwerkte. Welk studie had u gedaan? Wat zeg je? Welke studie had u gedaan? Ik heb uh, studie onderwijskunde gedaan. Oké, okay, nou ja, dat is op zich wel iets mee te doen. Ja, daar, daar, daar, daar dacht ik dus ook. <laughs> maar ja, dat, dat valt dan heel vies tegen. En ja, wat daar net gezegd werd van... Uh, ja, dan, dan probeer je beneden uh, het niveau van uh, wetenschappelijk onderwijs... probeer je aan de bak te komen. Maar dan kreeg je al gauw te horen van... ja, mevrouw, u bent te hoog opgeleid. Dus dat hielp ook niet zo gek veel. Nee, hoe lang heeft u zonder gezeten? Uh, ik heb uiteindelijk bijna tien jaar zonder baan gezeten. Tien jaar? Tien jaar. Zo. Ja. Wat doet dat met je? Ja, je gaat op een gegeven moment andere wegen zoeken om je talenten te gebruiken. Want ja, inderdaad, als je uh, achter de geraniums thuis gaat zitten... dan, dan uh, heb je toch ook zo het idee van... ja, wat, wat, wat moet ik dan met uh, datgene wat, wat ik kan? Ik ben niet zo'n huishoudelijk type. Dus ja, dan, dan wil je ook nog wel andere dingen doen... behalve het uh, huishouden. En uh, ja, dan, dan, dan ga je gewoon wegen zoeken om, om in ieder geval maar wat te doen... en af en toe wat bij te snabbelen. Maar wat deed het met uw zelfvertrouwen bijvoorbeeld? Um, nou, dat is soms heel lastig bij tijd en wijlen. En dan moet je echt stevig in je schoenen staan, A. Maar B, ook een, een, een gemeenschap om je heen hebben... Uh, die je in ieder geval uh, waardeert om gewoon wie je bent. ja. Nou ja. Heeft u er nog last van of zegt u van gelukkig is het echt voorbij en heb ik ook geen last meer van? Nou, ik heb er uh, in zoverre uh, last van dat ik nu uh, weer zonder baan zit. En uh, dan heb jij een cv wat niet helemaal het doorsnee cv is. En daar hebben we wel meer 45-plussers die ook in uh, de jaren 80 moeite hadden om uh, wat te vinden. Hebben daar last van. Dus ja... Dat uh, wens ik de jongeren van nu absoluut niet toe. Nee, want nee, je hebt dan gewoon een gat in je cv van tien jaar. Ja, klopt. Ja, ja. En uh, de, uw gevoelens bij de situatie nu, bent u positief of zegt u van nou? Uh, ik ben niet zo heel positief. Als ik ook de jongeren in mijn omgeving zie uh, die, die werkloos zijn... Dan, dan denk ik van waarom zijn die in vrede naam werkloos? Zijn zijn jongeren. Uh, dus het, het, het beeld wat sommigen hebben van, van uh, werklozen zijn lui of losers of weet ik veel wat... dat klopt gewoon niet. Nee. Er zijn jongeren die werkloos zijn. Nou, dat is zonde voor onze samenleving. ja Nog tips? Uh, gewoon bezig blijven, alsjeblieft. Ga, ga desnoods dan, dan uh, alles aanpakken wat je kunt. Ook dus vrijwilligerswerk. Want zorg dat, dat je in ieder geval wat met je talenten doet. Oké, okay, Jet gaan timmer Hartelijk dank voor uw verhaal en sterkte met het zoeken van werk. Ja, bedankt. Dag. Ja, en met Wijk, dat is iemand uit de jaren tachtig. Maar eigenlijk met dezelfde ervaring als de jongeren van nu. Wat, wat, wat kun je doen voor jongeren nu? Ja, er waren al wat tips van mevrouw Wijgrant. Maar ja. wat, wat kan de overheid doen? Wat, wat kunnen jullie als vakbond doen? Nou, wij beginnen altijd richting onze eigen leden en jongeren toe. Die zeggen, ja, brutaal hebben de halve wereld. De tijd waarin we leven heeft ook in die zin weer heel veel kansen. Is dat uh, alle bazen, werkgevers van deze wereld zijn benaderbaar. Bijvoorbeeld via LinkedIn of wat, via je eigen netwerk. Je hebt ontzettend veel mogelijkheden om iemand direct in contact te komen. Er zijn wel degelijk banen. De meest brutale mensen met de grootste mond, die krijgen die op dit moment. Hmm. Dus dat moet je doen? Mensen gaan twitteren? Mensen gaan uh, nou, ja, opzoeken thuis? Wat, of... wat, toevallig hebben vorige week iemand geadviseerd van, nou, ik zie dat bedrijf. Daar heb je interesse in. Kan je niet die baas daarvan een berichtje op LinkedIn sturen? Dan kunnen we een keer een lunchje samen. Nou, die gaat vervolgens deze week lunchen. Het zou mij niks verbazen, zo dus iemand er gewoon een baan uitscoort. Vacatures komen heel moeilijk online momenteel. Want die worden binnen bedrijven zelf. Die moeten vaak al reorganiseren. En die vacatures die komen helemaal niet uh, in de vacaturebanken te staan. Nee. En dat is wel een echt groot probleem. Je moet dus en brutaal zijn. Maar ik vind ook dat dat moeten wij richting onze eigen jongeren doen. Van je moet niet passief thuis gaan zitten. Maar richting de overheid is het bijvoorbeeld wel heel bijzonder... dat het woord jeugdwerkloos, het staat geen één keer in het uh, regeerakkoord... Uh, uh, dit een nieuw gepresenteerde regeerakkoord. Geen één keer. Er zijn dus geen ideeën. Er is ook geen budget voor. En dat soort programma's, alle een startersbeurs voor jongeren bijvoorbeeld... Ja, die worden daardoor heel veel afgeschoten op dit moment, dat soort programma's. Nou, dus daar moet ook meer aandacht voor zijn. Ja. Mietje jij, jij werkt in de praktijk. jij je bent jeugdwerker, jeugdmentor. Ja. Wat, wat, wat houdt dat in? Wat doe je? Um, nou, dat houdt in dat de jongeren bij mij komen met... Uh, ik doe individuele begeleiding van de jongeren... tussen de 12 en de 23 jaar... En die jongeren die bij mij komen met het probleem uh, jeugdwerkloosheid, dus die geen dagbesteding hebben, ja, die liggen, dat, dat ligt meestal vanaf 17 tot 23 jaar. Ja, ongeveer. en die komen dan bij jou en die dan adviseer dan je mij. en dan zeg je dan net als Eimert van LinkedIn? Ik kijk, eerst, ik kijk eerst even in, in, in, wat, voor, in wat voor situaties ze nu op dat, dit moment zitten. En dan kijk ik naar hun cv, naar uh, sollicitatiebrieven, waar solliciteren ze op... Um, en ja, het is best wel schrikbarend. Wat voor, wat voor visie hebben ze op de arbeidsmarkt? En dat is best wel. Ligt, vaak ligt daar een heel groot verschil uh, tussen de realiteit en, en de visie die je hun voor ogen hebt. Zijn kinderen nu verwend in, in hun verwachtingen? Um, eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Om dat voor... zo zwart-wit neer te zetten. Ja. Um, ik, ik, ik krijg veel jongeren krijg ik binnen die uh, met gelijkheidsidee komen van, ja, ik, ik, ik, ik, ik heb gewoon recht op een baan... en mm. ik uh, moet gewoon werk kunnen krijgen waar ik dat zie. Uh, ja, dus dat is gewoon vaak ook om, om te zeggen tegen ze van, ja... Uh, het, het zit niet zo ja. is niet we zo weer. Zo we even luisteren naar een uh, voorbeeld van twee jonge werklozen? Want onze Even Maarten Hag is bij jou langs geweest... om te luisteren uh, hoe, hoe jij mensen helpt dan bijvoorbeeld om een sollicitatiebrief te doen. Ja, maken. is goed. Uh, dit is goed zo. Het is week. Alleen die... Alleen het onderste stukje nog. Ik ben die Quincy Seukalong, ik ben 23 jaar. Ik zit nu ongeveer bijna twee maanden werkloos thuis. Ik heb uh, eerst de middelbare school afgemaakt. Daarna sport en bewegen gedaan, diploma gehaald. Daarna sociaal-cultureel werk gedaan. Twee MBO-diploma's. Yes. Toch lukt het niet om aan werk te komen. Dat wel, maar niet het werk wat ik wil doen, ja. waarvoor ik mijn papieren heb gehad. Het is allemaal tijdelijk of het is gewoon werk wat je doet om gewoon een inkomen te hebben. En niet uh, wat je echt wil gaan doen, waarvoor je geleerd hebt. Jij wil die baan graag, maar gewoon allebei sturen. Want je weet nooit wat, wat het meeste opvalt. Een, een mail of een brief. Danny Lozaan. Ik ben 22. Ik ben uh, een jaar zeg maar, wel werkloos en heb af en toe een paar beantjes gehad, maar er is niet veel uitgekomen. Ik heb, uh, om mijn 17e heb ik uh, besloten te stoppen met mijn uh, mbo-opleiding. Een foute keuze wat nu blijkt. Uh, ik ben wel volop gaan werken en daardoor heb ik wel veel uh, ervaring opgebouwd. Ik heb ongeveer uh, drie jaar, of, drie à vier jaar in allerlei callcenters uh, dus, uh, gewerkt en zo en ook bij twee gemeentes op de administratie gewerkt en zelfs op de boekhoudafdeling, waardoor je dus echt uh, wel echt dingen leert van het administratieve vak. Ik zou het liefst gewoon mijn ervaringen natuurlijk combineren met wat ik wil echt qua werk. En dat is gewoon onmogelijk, want eigenlijk word ik constant afgewezen op mijn papiertje. En terwijl het, wel bij de... het ontbreken van een papiertje. Ja, het ontbreken van een papiertje, terwijl ik wel de ervaring heb... en dan bij de functie-eisen staan wel dat je minimaal een jaar ervaring moet hebben. Nou, ik heb er wel drie. En alsnog word ik afgewezen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat ik de kans gewoon niet krijg om mezelf te kunnen bewijzen. En dat is ongeveer al nou, een jaar of twee aan de gang. zo. Ik heb al bijna zeker iets van, de, ik denk richting de tien verschillende baantjes wel gehad. Bij een hotel gewerkt, als nog kwartier. In de bouw gewerkt, als uh, gevelreiniger. TNT, post sorteren. Nou, je hebt hier nu twee uh, sollicitatiebrieven voor je liggen. Ik hm. blijf elke dag wel zoeken en uh, als het kan eentje maken. Of aanpassen, of weer verbeteren. Of soms kom ik hier bij Mitch en dan helpt hij me weer, of heeft hij weer een nieuwe voor mij. Of als ik eentje vind, dan kom ik hier en dan bespreek ik dat met hem. Even kijken, of die van... Uh... Dit ook, dit is die van uh, fit for free Oké. Okay. Okay. Zo is het beter dan toch? Die ga je langsbrengen, hè? Ja. Okay. Ik ben toch wel minder snel gemotiveerd. Ik gooi er niet de pet naar, maar als ik weer een mailtje terug krijg met van ja, ja we wijzen je af vanwege je opleiding, dan ben ik wel zo iemand om dan te denken van, pff, heb je er weer één? En hij stimuleert me toch wel om uh, door te blijven zoeken. Dus okay. Van twee zeg maar moet ik niet wachten. Dan zijn ze bezig met de selectie. En van sommigen hoor je niks. Of voor sommigen is het niet meer nodig. Hebben ze al iemand gevonden? Of zeggen ze dat je niet genoeg ervaring hebt? Ja, dat is moeilijk. Klikjes. Nou, Ik ga proberen nu werken leren te doen. Dus dat ik inderdaad dan uh, een opleiding dan volg. En dan hopelijk dan binnen een bedrijf. Zodat ik het toch nog kan combineren. Ik heb wel gemerkt dat zelfs al ben ik 22, dat het al. Op een of andere manier de tijd begint te dringen. Want hoe jonger je bent tegenwoordig, hoe sneller ze je aannemen. En 22 is op dat gebied gewoon niet meer jong. Shit. Ja, herkenbaar, Mitch? Ja, zeker. zeker. Ja. Maakt het veel uit met welke verwachting mensen bij jou binnenkomen? Ja, want je zegt veel mensen hebben te hoge verwachtingen als ze binnenkomen. Ja, maar niet allemaal. Maar er zijn er wel zat die binnenkomen met hele hoge verwachtingen, inderdaad. En is dat? Omdat ik denk bij mezelf, ja, oké. Okay, um, je hebt op school gezeten, kunnen ze daar op school ook niet van tevoren aangeven... van hey, zo en zo zit de arbeidsmarkt in elkaar. Ja, of op thuis, moment. Uh, Marina. Ah, taak voor ja. ouders? Ja ik, ja, ik denk dat er zeker een taak voor ouders is. Ik, ik schrik er wel heel, veel, heel erg van dat een jongen van 21, 22 jaar eigenlijk zichzelf afgeschreven voelt voor de arbeidsmarkt. Hmm. Dat is natuurlijk wel heel erg uh, verdrietig. En wat jij net uh, zei, Eimert... Dat, uh, dat, er, dat het niet in het regeerakkoord is meegenomen. Het hele jeugdwerkloosheid, dat, dat, dat daar geen beleid op, uh, op is. Terwijl jeugd en jongeren heel erg gericht zijn... op de korte termijnbevestiging. Dus keer op keer een teleurstelling, een teleurstelling. Dat, uh, ik denk dat je dan als maatschappij... Een hele grote problemen aan het ontwikkelen bent. Uh, Eimert, daar ben je het vast mee eens. Ja, daar ben ik het zeker mee ja. eens. En uh, kijk, wat je nu ook wel ziet is dat deze jongens hebben opleidingen gedaan... Uh, waarvan sommige mensen zeggen, ja, uh, is dat nou ook? had je daar nou ook eigenlijk wel arbeidsmarktkansen mee? Oh, maar er waren heel wel... veel sportinstructeurs opgeleid? Ja, opgeleiden, sportinstructeur lastig. bijvoorbeeld, ja. Maar ja. je kan wel bedenken dat mensen hebben gekozen in, die, in bijvoorbeeld 2008... toen was er nog geen, uh, geen wokje aan de lucht... En we hebben ook nooit heel erg kritisch gekeken... naar van, ja, welke eh, studie kan je nou een goede baan mee krijgen. Dat begint nu pas door te dringen. En ja, We moeten onze passie volgen. En dat zeggen ouders natuurlijk ook tegen hun kinderen. Als je maar gelukkig wordt. Ja, maar maar je... ook, denk even na nou of het zin heeft. Ja, nou, ja. Dat, maar dat is een, dat is een, een vervolg... Wat, uh, wat ik in de laatste jaren heel weinig heb gehoord. We zijn heel erg bezig geweest als ouders... dat we, hmm. onze kinderen zich konden ontwikkelen. Dat ze zich uh, als individu konden ontwikkelen. Hun creativiteit passie, um, ja. maar de, nou ja, de, de realiteit re is heel precies. weerbarstig. Beetje realisme, kan ja. niet kwaad. Met je hebt zelf afgestudeerd, mbo toerisme heb ik hier staan, klopt dat? Ja, klopt, ja. Dat ja. is dan ook niet helemaal volgens planning verlopen? Nee, dat is heel iets anders geworden uiteindelijk. En nou, hoe, ging, hoe ging dat? Nou, ik heb heel veel verschillende baantjes heb ik gehad. En, uh, nou ja, ik heb toerisme gedaan. Op een gegeven moment um, ja, kwam ik in een scheiding met mijn, uh, kwam ik in een scheiding en, en verloor ik mijn huis, kwam ik op straat. En uh, ben ik dakloos geweest een tijdje. En uh, kon ik op dat moment kon ik eigenlijk het enige baantje wat ik uh, kon krijgen... zonder vaste woning, was op de taxi. Toen ben ik op de taxi gegaan rijden. En uh, ja, ik heb eigenlijk altijd... Daarom zeg ik ook uh, blijf ik zeggen tegen jongeren van... oké, okay, je moet ergens beginnen, iets doen. En je oogkleppen moet je gewoon... Uh, ja, je moet je horizon breed houden. Mm. Op de taxi kwam ik, uh, ja, ging ik eigenlijk schoorritjes rijden van, uh, van, uh, van, van, van, van jongeren. En toen merkte ik dat ik een band had met die jongeren. Dat ik ze een bepaalde sturing kon geven, iets mee kon geven, iets extra's. En het motiveerde me ook om iedere dag daar te staan om 7 uur s ochtends. Ja. Uh, klaar voor die jongeren om ze naar school te brengen. En uiteindelijk dus, ontdekte je op die manier waar je moest zijn voor juist, je werk. perfect, ja. inderdaad. En, op de, en er stapte iemand in de taxi. En ik wist dat diegene met, met de jeugd en, en, en de samenleving bezig was vanwege de ritjes. En uh, toen heb ik haar gewoon, ben ik brutaal geweest. Ik uh, ben ja. gewoon brutaal geweest. Ik heb haar aangesproken. En toen uh, ja, heeft ze gevraagd of ik een cv wil opsturen. Ben ik door een extra sollicitatieronde gegaan omdat ik niet uit het vakgebied kwam. En zo doen we. dat. is ja. gelukt. Ja. En nog even wat laatste nieuws. Uh, Hans Wiegel die zegt dat er een staatscommissie moet komen die zich gaat beraden op de toekomst van mensen van uh, 20 tot begin 40 zegt hij vandaag in intermediair. Is dat een goed idee? Dat lijkt me een hartstikke goed idee, inderdaad. Ja. En dat, uh, dat die uh, 20 tot 40 is wel een hele ruime doelgroep dan. Ja. Uh, maar dat er, dat er naar gekeken moet worden... en we zeiden het al, het staat niet in het dus daar moeten we mee beginnen. Ja, en zo'n commissie zou ook kunnen kijken naar alle bredere problematieken... alle schulden die wij als jongeren op ons zullen moeten nemen. De staatsschulden, uh, de pensioentekorten die er nog steeds zijn... Uh, de zorgkosten die de pan uit zullen reizen. Ik denk dat Wiegel het ook op die manier bedoelt. Dat we niet alleen kijken naar... Dat we nu geen werk kunnen krijgen, dat is heel erg. En daarnaast staat er nog een hele andere rekening om ons te wachten. Dus we moeten breder kijken. Wat is de positie van jongeren? Oké, okay. tikker de tik, daar gaan we. Dit is de dag. Iets met varkens twitterde Tim Partijse anderhalf uur geleden. Tim, je hebt een gedicht gemaakt. Is het gelukt? Het is gelukt. Laat me horen. Ik wil een bestseller schrijven met de titel... De Mensenboerderij, waarin ik een zwijnenstal beschrijf... waar mensen elkaar verdringen in de modder... vechtend om de parels van het gelijk... waarvan iedereen er evenveel heeft... maar sommigen zeggen meer evenveel te hebben dan anderen. Ja, ik weet het, het klinkt nu ingewikkeld... maar ik slaag erin er een zin voor te vinden... die 67 jaar na de verschijning nog weer klinkt op een radiozender... die het nieuws van alle kanten behandelt... sommige kanten meer dan anderen. In het boek breekt er paniek uit... Als de zekerheden van het leven er anders uit gaan zien, belastingen gaan omhoog, pensioenen omlaag en de dood wordt op afstand gehouden door journaallezers die op tv bewegingsoefeningen voordoen. Dat stelt gerust. Als het boek af is, beloon ik mezelf met een middag rollen in de modder. Hmm, je kan niet wachten, hoor ik. Tim Parijs, hartelijk dank. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Bedanken onze gasten Eimert Mijlwijk, uh, Mitch Neve uit Almere en Marina van der Wal. En je had nog een oproep, Marina. Ja, ik zou het heel graag uh, willen dat uh, ouders met kinderen tussen de uh, 13 en 18 jaar meedoen aan on ons onderzoek. Blijkt dat alle partijen zijn gehoord voor de minimumleeftijd naar 18, behalve ouders, en die kunnen zich zo echt laten horen. En naar waar moeten ze dan naartoe? Dan moeten ze naar jullie website ja, van dit is de dag. dag nu, en dan kunnen ze meedoen aan jouw onderzoek. Graag. Bij deze de onderzoek. Heel graag. Zometeen uh, de Villa Villa VPRO vanuit de. Den Haag. Ja, Jochem, wat gaan jullie doen daar? Hallo, Elsbeth. We gaan het hebben over illegale orgaanhandel. En dat natuurlijk naar aanleiding van de, het wereldwijde onderzoek... dat het Erasmus Medisch Centrum gaat leiden. De Verenigde Staten worden de grootste producent van olie en gas. Is dat gunstig voor Nederland en Europa? Dat straks allemaal. Nu het nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Er staan files op de Ring van Amsterdam, de A10 West... richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer... en richting Den Haag voor knooppunt de Lievemeer 3. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ernstig ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen tussen knooppunt Lunette en de Merenstad 7 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag kan beter omrijden via Gorkum... over de A27 en de A15. Verder staan daar files op de A13 richting Rotterdam... voor Delft 2 en op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt de 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Ger Jochems. Goedemiddag, Amerika wordt de grootste producent van olie. Is dat goed nieuws voor Nederland en de rest van Europa? Er komt een wereldwijd onderzoek naar de omvang van de illegale orgaanhandel. En het, medisch, uh, het Erasmus Medisch Centrum gaat dat onderzoek leiden. Metropolis gaat over de oude zorg wereldwijd en vandaag is Amerika aan de beurt. En ons politieke panel buigt zich over het debat over de regeringsverklaring van de afgelopen dagen. Over stijgers en dalers. En hoe zit het nu met de kans op de broodnodige samenwerking van de coalitie met de oppositie in de Eerste Kamer? Voor commentaar en meningen kunt u terecht op villavpro.nl Dit... Is radio 1 Villa VPRO. Geschat wordt dat 10 à 15 procent van alle orgaantransplantaties in de wereld illegaal zijn. Maar het is heel moeilijk om precieze cijfers boven water te krijgen. Het Erasmus Medisch Centrum start een groot internationaal onderzoek naar illegale orgaanhandel. Ingrid Gezink van het Ratenau Instituut is mede-auteur van het boek Niet te koop, baarmoeder te huur. Dat vorig jaar verscheen. Goedemiddag, mevrouw Geesink. Goedemiddag. Waarom is het zo belangrijk dat dit onderzoek inter internationaal gedaan wordt? Nou, het grote probleem is dat we niet. Ja, ik zei het net al. Er zijn alleen maar schattingen. Hè? 10 tot 15 procent van de transplantaties is illegaal. En dat zijn schattingen omdat we eigenlijk niet weten wat er in het buitenland gebeurt. We ja. weten dat er in Nederland getransplanteerd is. Hè? Want daar worden gewoon cijfers bijgehouden. bij gehouden. We weten ook dat er mensen naar het buitenland gaan. Dat er mensen van een wachtlijst verdwijnen. Maar we weten niet precies wat er gebeurt in het buitenland. Dus het is ontzettend belangrijk dat het Erasmus hier nou uh, naar onderzoek naar gaat doen. Om te vergelijken en gewoon beter inzicht te krijgen. Wie zijn de patiënten? Wat, wat voor transplantaties gaat het over? over wat gebeurt er, hoe ziet dat hele veld in elkaar? Dus ik kan het alleen maar toejuigen. Ja, het EMC doet dat uiteraard niet alleen. Met wie doen ze dat nog meer? Met wat voor instanties? Nou, ze hebben een, uh, een vrij breed internationaal uh, netwerk... Van, van onderzoeksinstituten en uh, zorginstituten... ook in landen, uh, bijvoorbeeld in Bulgarije en Ro Roemenië. Dus ze hebben een heel breed netwerk, wat natuurlijk heel belangrijk is... om te kijken van waar, waar vinden die transplantaties nou plaats? Want ja. het grootste probleem is met illegale transplantaties... Is, uh, ja, je hebt natuurlijk een plek nodig om dat uit te voeren. Uh, het is geen, in geen enkel land in Europa of in de wereld is het legaal om uh, ten eerste mensen uh, ja, te transplanteren... die daar zelf geen expliciete toestemming voor hebben gegeven, maar ook om daarvoor te betalen. Dus je moet eigenlijk al naar plekken toe waar je... Ja, waar je artsen vindt die bereid zijn om de transplantatie te doen, waar je ambtenaren kunt omkopen. Dus het gaat eigenlijk om, om grote criminele organisaties uh, die, die ervoor zorgen dat die transplantaties kunnen plaatsvinden. En in de meeste Nederlandse ziekenhuizen uh, ja, lukt dat niet. Nee, Je moet, moet, er eigenlijk, gaan in, je moet er eigenlijk gaan infiltreren in bendes. Nou ja, kijk, het, het grote probleem met dit soort zaken is dat het grote internationale, ja, echt illegale organisaties zijn. En het vervelend is ook nog eens dat uh, als er al wordt betaald voor die uh, organen, en, en er, er gaan grote bedragen in om, dan gaan die eigenlijk niet naar die. Die arme donor in een, in een ver land die dat uit armoede doet, ja. de grootste bedragen, die gaan naar de, de tussenhandelaren, Precies. de lokale maffiawaten de, uh, ja, de omgekochte ambtenaren. Dus ja. het is een, een, een ingewikkeld netwerk wat, wat echt goed moet worden onderzocht. Even een definitiekwestie, wanneer is, is, is het illegaal eigenlijk? Uh, nou, het is niet illegaal als het in het buitenland is. Laten we daar duidelijk kan, over zijn. Want er zijn allerlei goede redenen om, om bijvoorbeeld via familiebanden in het buitenland een transplantatie onder, te ondergaan. Maar kijk, het principe wat we altijd hebben bij uh, orgaandonatie is dat het vrijwillig moet zijn. En dat het uit naasteliefde moet zijn. En vooral dus dat het niet onder drang of dwang plaatsvindt. Mm -hmm. Mensen moeten zelf volledig geïnformeerd zijn over de voor- en de nadelen van de transplantatie. Ze moeten ook niet onder druk zijn gezet. En ja, daar gaat het natuurlijk uh, schurig. Want op het moment dat mensen vanuit een positie van armoede of, of, of dwang een, een nier afstaan, want het gaat natuurlijk vooral om nieren uh, die bij leven worden getransplanteerd, kun je grote vraagtekens stellen bij, bij de vraag of dat nou vrijwillig is. Ja, je kunt je ook afvragen als iemand gratis een nier wil afstaan voor een familielid, en het familielid uh -huh. zegt ja, maar ik wil er absoluut wat voor geven. Uh, uh -huh. Ja, wat, uh, wat doe je dan? Ja, dat is een heel goed voorbeeld, want het is overal verboden om te betalen. Hè. Je mag niet uh, winst maken met met het verkopen van, van een orgaan, van een deel van je lichaam. Maar je kan je natuurlijk goed voorstellen dat als iemand van een familielid... of van een, een, een kennis of een goede vriend een, een orgaan heeft gekregen... dat je daar uit dankbaarheid iets voor terug wil doen. Ja. Dus een vakantie of sieraden of, of misschien wel een auto. Dus de vraag is dan natuurlijk, heb je dat vooraf geregeld? Dus is het een voorwaarde hè, van als jij mij een nier geeft... dan krijg jij van mij een BMW? Of is het achteraf uit dankbaarheid? Dus het gaat dan al, al, al op het moment dat je precies gaat afvragen... van wat is dan die commerciële transactie? Waar ja. zit dat dan in? Als patiënt zijnde, als ontvanger, uh, wanneer kun je nou vermoeden dat het om een illegale donatie gaat? Nee, ja, kijk, maar ze nu het onderzoek uh, richt zich nu natuurlijk op, toch wel op de buitenlandse transplantaties. En dat mm. is niet omdat we zeker weten dat er in Nederland niet illegaal getransplanteerd wordt. Maar het is wel dat we weten dat soms mensen komen terug naar Nederland. Die hebben soms nazorg nodig na een transplantatie. En we weten niet waar die nier vandaan komt. Ja, dan kun je toch vraagtekens bijstellen. En je kan het toch afvragen van is dat ge, is die nier gedoneerd onder omstandigheden die we in Nederland zouden goedkeuren. Hè? Dus ja. met volledige informatie, niet betaald en vrijwillig. Ja. Je zou dus eigenlijk moeten stimuleren dat trans, uh, transplantaties in Nederland kunnen gebeuren. Dan heb je minder kans dat je in illegale toestanden terechtkomt. Ja, ik denk zeker dat dat heel erg belangrijk is. En wat er bovendien ook een grote rol speelt... is dat tot nu toe moesten we het altijd doen bij de niertransplantaties met de, ja, de wachtlijsten voor uh, postmortale organen. Dus mensen die geregistreerd zijn in het uh, donorregister. Maar die, die wachtlijst die is nou vier, 4, 4,5 jaar. Ja. En, terwijl, en daar er zit eigenlijk helemaal geen rek in. Nee. Uh, dus wat je graag wil, is de mogelijkheden benutten. En die mogelijkheden nemen nu toe om bij leven te transplanteren. Ja. Dus het wordt steeds veiliger. Het wordt ook steeds hè, de technologie nemen toe om, ja. om de kwaliteit van de organen en de transplantaties te verbeteren. Dus je wil eigenlijk dat er gewoon meer nadruk komt op uh, donatie bij leven, want daar zit het potentieel. Precies. Daar, daar, daar zit de rek in. Tot slot een vraag, een, een kort antwoord als dat zou kunnen. Vindt u het goed dat verzekeraars uh, uh, niertransplantaties in het buitenland vergoeden? Univ heeft dat gedaan voor een niertransplantatie in Pakistan aan een van 12.000 euro. Nou, daar hebben ze ontzettend veel kritiek op gekregen en ik denk dat dat terecht is. Wat ja. niet wegneemt, dat je een bredere discussie moet voeren over waar geld wel een goede rol kan spelen. Niet bij uitbuiting, maar misschien wel als tegemoetkoming bij mensen die uit vrijwillig en uit liefde en nier doneren... die moeten er niet financieel op achteruit gaan. Dus ja. het is wel belangrijk dat je iets regelt in de onkostensfeer voor die mensen die doneren. Oké, okay. Ingrid Geesink van het Ratenouw Instituut. Dankjewel. je Dank je wel. Het was zomer, ik was 21 en ik had een aanzichtkaart gekocht voor mijn grote liefde, Dan. Ik was zo ontzettend verliefd op hem. Hij werkte in Somalië voor Reuters, hij was fotograaf. Hij zou uh, 23 worden, dus ik dacht ik zou hem een kaartje sturen. Maar toen opeens voelde ik het heel sterk dat het had helemaal geen zin had. Een week later kreeg ik het bericht over zijn dood via het journaal. Heel bizar, de, de televisiepresentator liet me zelfs de plek zien... waar hij gestenigd werd door een woedende menigte. De Amerikanen hadden een ziekenhuis gebombardeerd... op zoek naar een klanleider. En, en honderden burgers kwamen om het leven. De mensen waren natuurlijk razend. En de, en de Amerikanen waren al lang weg, ze zaten in hun helikopters heel veilig. Dus uh, dan waren er alleen maar de fotografen. Ik, ik ging het laatst door mijn oude spullen en ik vond dat kaartje terug. De voorkant is gewoon een heel simpele foto. Uh, maar wel van een ondergaande zon. Achterop staat er alleen maar Dear Dan. Verder niet. Ja, daar ben je even stil van.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 Ik ben een plan, die vroeg De cursus vliegen hier bijna door de huiskamer. Als Francisca uitlegt dat Ruth soms een beetje laat thuis komt, ze moet eigenlijk half elf uiterlijk thuis zijn. Volgens de regels van het programma. Vandaag New York, waar ouderen vandaag les krijgen in het gebruik van smartphones. Maar dat gaat soms het ene oor in en het andere uit. ben ik op bezoek bij een senior center in Brooklyn. Karen van de Pace University op Manhattan... is hier met een paar 20-jarige studenten naartoe gekomen... om ouderen vandaag les te geven in het gebruik van smartphones. I work with seniors teaching them how to use um, smartphones, iPads and computers. Hit the box and you hit the back arrow. And then I also teach the younger generation how to be sensitive to seniors... and their aging and slower lifestyle. Mm -hmm. Mijn naam is Karen en wat ik do PACE PACE is... ...teach aging-sensitiviteit. Het eerste wat ik ga doen, is je allemaal een beetje. Dus we gaan een paar van je your joints. <lacht> so Arthritische patiënten kunnen niet move their fingers. Ze verliezen hun fijn sense van controle. Met vastgetapte vingers, popcorn in hun schoenen... ...gewichten om hun armen en gezichtsbeperkende brilletjes... ...moeten ze hun eigen telefoons bedienen en dat is niet gemakkelijk. Eerplugs in. Yes, yes. <laughs> Let's start our day. I can't press the numbers. The num the buttons are too small. Yeah. This is what it's like to be about 75 and and imagine doing this on your own. We you can't even dial one number. Dan is het de beurt aan de ouderen om les te krijgen hoe om te gaan met hun smartphone. Yeah, I don't get into my email. The thing is my fingers are bigger. This thing is so fine. Hi, Jean. Hi. Alle telefoontjes worden uit de tas gegrabbeld en op tafel gelegd. De meeste dames hebben hun telefoon van hun kinderen gekregen. Maar hoe hem te gebruiken, dat wordt er dan niet bij verteld. Mijn son gave that to me. Or well, he said, Take it and play with it. And I am so scared that when I take it and play with it. I might press something that I should not press. Daarom zijn de ouderen erg blij met de lessen. Al is het soms wat lastig om alles te onthouden. It is hard to retain everything that you've learned. You know, you have this nice, okay, and you get home. What did they say I'm supposed to press with? But you just experiment, that's all. And then sometimes I'll see L O L. What's L O L? Laughing out loud. <laughs> and then they complain grandma you don't text all this thing man you write a paragraph you could write a book yeah. okay. wow well, just text you back and say i don't understand what you're saying why don't you tell me anyway i love you grandma He come back and says lol, or something something, grandma, you gotta get with him. De hele sms-cultuur is misschien wat ingewikkeld, maar over het algemeen zijn de dames erg blij dat ze een mobiele telefoon hebben. Zo blijven ze makkelijker in contact met hun familie en hoeven ze niet meer thuis naast de telefoon te blijven zitten totdat iemand belt. You can get on Skype. You know, kunt Skype with my mother and with my brother, all my brother and sisters that are down south, down in in, in, in, in North Carolina. Just so we can see each other. And then my as as my granddaughter was, was growing up, I see her growing up and she's a good accomplishment in school, I'll talk to her. It's just nice to see somebody face to face. So as a senior we need to people should know where you are. So I I I'm grateful for that. In de lessen leren ze niet alleen hoe ze het meest uit hun mobieltje kunnen halen, het is ook nog eens iedere week erg gezellig. En soms doen ze het bijna in een broek van het lachen vanwege hun eigen of andere man's She replied to the text and she wrote in all perfect, beautiful English. I think you have done a beautiful job. So her reply was, I see what they mean by her long text. You can respond with an LOL if you like. Yeah, you can. Okay, no, I'm gonna do the other one. U hoort een reportage van Ilja Willems. Volgende week gaat Metropolis Radio over creatief omgaan met een handicap. Amerika wordt de grootste olieproducent ter wereld. En daarmee minder afhankelijk van het politiek onrustige Midden-Oosten. En dit blijkt uit het nieuwste rapport van het Internationale Energieagentschap. Goed nieuws voor de Amerikanen, maar wat betekent dat voor Europa? En hoe dat precies allemaal zit, vragen we aan beleggingsadviseur en grondstoffenmarktanalist Cor Wijdvliet. Welkom, meneer Wijdvliet. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wanneer gaat de VS de grootste olieproducent worden? Ja, ze schatten zo rond 2020. Het kan Goed. ook 2023 zijn. Hoe komen ze daar zo bij om dat, die schatting te kunnen maken? Het is dus een kwestie van lijns doortrekken. Um, het probleem eigenlijk is een beetje... dat ze uh, schattingen zoals die nu liggen voor gas en olie... dat ze de lijns gewoon in de tijd doortrekken... en dan op een getal uitkomen waarvan ze denken... nou, dit is zo enorm hoog, de VS gaan zichzelf wel redden. Ja. Na 2017... Um, is het een beetje onduidelijk of de groei in productie zich zal voortzetten... of dat die ja. eigenlijk gaat stagneren. Dus het hele verhaal wat we gaan vertellen moet je met een slag om daarom nemen. Ja. Wat mij nou zo opvalt is, uh, en dat geldt misschien voor anderen ook wel... dit komt zo uit de lucht vallen. We gingen er altijd vanuit dat wij, de, maar met name ook de Verenigde Staten... altijd van het Midden-Oosten afhankelijk zouden zijn. En, dat dat, en vandaar dat we allerlei politieke projecties maakten... voor ver in de toekomst. En ineens is dat niet meer zo. Nou, dat is niet helemaal waar ineens. Um, maar ja, voor de buitenstaander, hè, voor de niet-deskundigen ja, dan. Ja. Ja, we hebben natuurlijk in uh, Europa de zogeheten piekoliediscussie gehad... Hè, van uh, de, productie zou, de olieproductie in de wereld zou een hoogtepunt bereiken... en daarna geleidelijk gaan zakken. We hebben er alleen geen rekening mee gehouden... dat uh, een technologie uh, uit de jaren 40, ontwikkeld in de Verenigde Staten... ergens uh, in de tijd ineens heel nuttig werd... en uh, in staat bleek om allerlei uh, voorraden olie en gas te winnen... waarvan men op voorhand uitging of vroeger uitging... die zouden nooit gewonnen kunnen worden. En dan uit het, over, op de, ...over het bekende scha schalieolie en schaliegas. Ja. Het is een beetje een toeval. Een oude technologie bleek ineens nuttig en vruchtbaar. Um, dat is de belangrijkste reden eigenlijk. Ja. Nou, je hebt ook natuurlijk... ...en dat, dat, dat verhaal kennen we ook allemaal... Uh, het, het, het, het ...terengas in Canada... Want als de Verenigde Staten uh, zeg maar, niet meer afhankelijk wordt van olie- of gasimporten... dan is dat maar een deel van de waarheid. Men zal daarvoor toch ook wel het... Uh, uh, het de teerolie uit Canada nodig hebben. En ook nog een beetje olie uit, uh, uit Mexico. Maar in zijn algemeenheid kun je stellen dat tegen 2020... als cijfers, zich niet, be uh, als cijfers niet bedriegen de rond die tijd van Noord-Amerika... zo kun je het beter ja, zeggen, okay. efficiënt zijn. Ja, Het gaat ook om gas trouwens, hè? Er is veel meer gas trouwens dan olie. Ja, Ze wendelen okay. zich in het gas. Hoeveel geld gaat dit de VS uh, opleveren? Is het is um, enkele honderden miljarden per jaar minder uitgaven aan olie en gas. Ja. Dat, dat staat natuurlijk ook tegenover. Uh, maar het is een kwestie van scenario's. Als je gelooft uh, dat de Verenigde Staten gas gaat exporteren. Uh, dat is geen wetmatigheid. Maar als je gelooft dat, dat ze dat doen. Dan uh, gaan ze, zullen ze onder andere naar Japan gaan. Ze zullen naar Europa komen. En dan ja, gaat het ook nog een aardig centje opleveren. En dat zit je ook alweer snel in de honderden miljarden. Ja. Gaan wij daar voordeel van? Op, van, van merken. Financieel. Gaan wij goedkoper importeren? Dat hangt er helemaal van af. In welk scenario je gelooft? He, dat is een, een scenario waarin Europa natuurlijk weer uh, uh, ja, tussen een schip of al een schip terecht komt. En dat is een scenario waarin we dus uh, profiteren. We profiteren als de Verenigde Staten besluit om zijn uh, overcapaciteit aan gas te gaan exporteren en onder andere naar Europa brengt. Wat heeft dat tot voordeel? We zijn nu een beetje afhankelijk van de winter in, in Rusland. Uh, daarmee bedoel ik te zeggen dat, dat wij voor ons gas vooral uh, afhankelijk worden van Gazprom. Uh, nou ja, zoals de laatste jaren een beetje uh, uh, traditie werd. Toevallig in de tijd dat het winter wordt en uh, uh, het gaat vriezen, dan gaan die zaken wat. Uh, en ja, dan die houden, zantage, ze, die dan zand... houden ze dat gas voor zichzelf in plaats van ja, Dan zullen ons. ze die voor zichzelf moeten houden. En dat ja. is heel vervelend voor gasprong en heel vervelend voor uh, ja. uh, meneer Poetin. Met andere woorden, je kan beter afhankelijk zijn van de Amerikanen... dan van de Russen in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid gezegd wel, ja. ja, ja. ja voor niks zullen we het niet krijgen. Nee, maar... Die jongens in het Midden-Oosten zijn niet gek. Die zien deze ontwikkeling ook. Hoe bereiden zij zich daarop voor? Nou ja, dat is, een, dat is denk ik hun grote probleem. Niet helemaal. Um, het hangt er een beetje van af. Um, wat gaat de Verenigde Staten doen... op het moment dat ze uh, zeg maar niet meer afhankelijk zijn van olie uit het Midden-Oosten? Zullen ze daar hun verantwoordelijkheid blijven nemen... zoals ze die de afgelopen 50 jaar uh, genomen hebben? En zullen ze ervoor zorgen dat, dat het allemaal fijn en netjes gaat? Um, of zullen ze zeggen van een, een, een, een waan van isolationisme... we doen het niet meer, uh, uh, zoek het allemaal maar uit daar in het Midden-Oosten. Dan kan dat voor het Midden-Oosten zelf... Uh, maar wat, wat bedoelt u? Uh, we, we doen het niet meer, we doen wat niet meer? De Verenigde Staten geven pakweg 50 miljard uit per jaar aan, uh, om ervoor te zorgen dat de oliestromen via de straat van Hornmoes veilig naar Europa en veilig okay. naar de Verenigde Staten komen. Ja. Um, als ze zeggen dat doen we niet meer, want we zijn er niet meer afhankelijk, dan zal dat voor het uh, Midden-Oosten zelf, denk ik, uh, tamelijk destabiliserende gevolgen kunnen hebben. De Amerikanen houden nu nog de, uh, de, het regime in, in Saudi-Arabië bijvoorbeeld overeind. Zullen ze dat uh, blijven doen? Antwoord nee, dat zullen ze weinig. Voor voelen. Ja. Dus met andere woorden, instabiliteit kan het gevolg zijn. En wat zijn de risico's dan voor Europa en Nederland? Nou ja, als de Amerikanen niet meer uh, zeggen van... Uh, joh, uh, wij zorgen wel voor dat het allemaal ongehinderd hierheen komt... dan zullen we dat zelf moeten doen. Um, West-Europa staat niet bekend om zijn hoge defensieuitgaven. Uh, nee, iedereen bezuinigt als, de defensie als een gek. Dus met andere woorden... Um, als de Verenigde Staten isolationistisch worden... dan hebben we echt pech, want dan zullen we uh, in het oosten of in het Zuiden uh, geconfronteerd worden... met een gedestabiliseerde uh, uh, Maghreb uh, en uh, Midden-Oosten. Bovendien is er het risico dat het gat dat de Amerikanen laten vallen... opgevuld wordt door China. Dus we worden chantabel vanuit die hoek... En we worden standtabel vanuit de hoek van meneer Poetin... die zegt van het winter, de prijs moet omhoog. Ja. Dus dat is het slechtste scenario. Wat moet Europa doen? Ik, heb een, uh, ik, ik, ik, ik geef een voorzet. Wij moeten ons veel beter gedragen ten opzichte van de Verenigde Staten. Niet meer zeiken als we nodig zijn voor operaties in Afghanistan of waar dan ook. Royaal meedoen, duizenden manschappen. Dus het defensieapparaat terug opbouwen. Goede vriendjes worden met, met Amerika. Nou, dat is, dat is een beetje over dan. Maar uh, een beetje samenwerking zou geen, geen kwaad kunnen. Hè? Uh, het, is natuurlijk toch, het moet een wake-up call zijn voor Europa. Hè? Dat, uh, dat de Verenigde Staten straks rustig kan zeggen... joh, ik heb andere prioriteiten en die liggen in Azië en die liggen niet in Europa. Ja. Het zou heel vervelend zijn als we zowel vanuit het oosten als vanuit het zuiden chantabel worden. Dat is nooit prettig. En nee. Wij beroemen ons natuurlijk op onze soft power. Maar over het algemeen is men daar zowel in Rusland als in Noord-Afrika niet. Zo erg, even waarvoor... de relatie VS-China. We hebben het daar gisteren in het buitenland panel ook over gehad. Uh, de Chinezen die worden steeds kwaaier over het feit dat die Amerikanen zich steeds meer manifesteren in de Pacific, in de Stille Oceaan. Dat wordt alleen maar erger dan. Ja, het is, is een kwestie van, van, van machtspolitiek natuurlijk. Um, tot een paar jaar geleden zeiden de Chinezen: uh, Nou, je hoeft voor ons niet bang te zijn. Wij doen helemaal, hè, wij zijn weliswaar een draak. Maar nee, joh, wij houden zaken zoals ze zijn. De afgelopen twee jaar zie je een groei in het aantal incidenten. Het meest recente is natuurlijk om die hoop stenen uh, tussen Japan en, uh, en China. Maar daarvoor hadden ze al conflicten met de Filipijnen, met Vietnam um, en nog met een aantal landen. Met andere woorden, uh, China uh, probeert een rol te gaan spelen... die ze tot de 15e eeuw uh, in dat deel van de regio speelde... namelijk de Grootmacht. Ja. Daar voelen die landen zich een beetje ongelukkig onder. Uh, en die beginnen dus op hun beurt... Uh, ja, ja. zoeken ze de, de brede rokken van de Verenigde Staten. Ja, ja dat is heel vervelend. Ja. En dus de kans dat het daar ooit een keer uh, misloopt... Is, is tamelijk groot. Ja. Uh, te meer, omdat nou uit... Recent onderzoek is gebleken dat in de Chinese Zuidzee... dat daar, uh, weliswaar nu nog onwindbaar, maar iets van 20 miljard vaten olie... Ja. licht plus een onvoorstelbare hoop gas. Dus we worden of afhankelijk van de Amerikanen, of van de Russen, of van de Chinezen. Kunnen, we hebben nog acht jaar, dan zijn de Amerikanen de grootste producent, kunnen we in acht jaar... alternatieve, duurzame grondstoffen zelf nee. ontwikkelen? Nee, nee, nee, dat is een illusie. Hè? Dat is net zoals een elektrische auto. Nou. Dat duurt ook tot 2030. Ja. <laughs> voordat hij die, die iets gaat doen. Nee, dat kunnen we niet. Nee. En helemaal tot slot, u bent ook beleggingsadviseur. Ja. Wat ik, wil, uh, ik heb 10 miljoen om te investeren. En ik wil ik in energie doen. Wat raadt u mee aan? Niet doen of... In? Ik, zou, ik zou in ieder geval niet te veel in olie stoppen op het ogenblik. Want die, die Parijzen die staan tamelijk onder druk. Dus dat zou ik niet doen. Um, ik zou toch eens kijken naar ons buurland uh, Duitsland... Uh, waar ze heel zwaar in renewables doen. Ja. Um, en dat zou nog wel eens aantrekkelijk kunnen zijn. Oké. Okay. Cor Wijdvliet, grondstoffenanalyst. Hartelijk dank. Dank u wel. We gaan er even uit voor het nieuws. Straks zijn we terug met het panel Het Vragenuur. Morgen in vrijdagmiddag live... astronaut André Kuipers over de toekomst van de commerciële ruimtevaart. Mensen vliegen nu de hele wereld over, Chris Kras. Dat was natuurlijk ook uh, pure science fiction van vroeger, dus het zou gaan gebeuren. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend, Louis van Gaal, waarom is Sien de Jong niet geselecteerd of zo in vorm? Toen zei Van Gaal met zijn bekende vriendelijke toon... waarom vraag u toch altijd de spelers die ik niet geselecteerd heb? <lacht> Veel satire en live muziek.